Al net schut met het NOS-journaal. De cholera-uitbraak in verschillende Afrikaanse landen is uitgegroeid tot de ergste in 25 jaar tijd. Bij de Afrikaanse Gezondheidsdienst zijn zo'n 300.000 gevallen bekend. Meer dan 7.000 mensen zijn overleden. Vooral in Angola en Burundi zijn veel mensen ziek geworden. Daar hebben mensen amper toegang tot veilig drinkwater.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 Wijers heeft die uitspraken inmiddels teruggenomen en gekwalificeerd als ongepast taalgebruik. Voor het CDA en D66 is hiermee de kous af en kan Wijers aan de slag. Maar VVD-leder Jesselges wil van de partijen weten of Weijers nu nog wel met open vizier als informateur kan werken.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 van uur nummer twee en je lawaai uit uh, Gelderland, uit uh, de buurt van Arnhem. Daar komen ze vandaan, rotzorg. Maar dit uh, gezelschap komt gewoon hier uit deze provincie, uit Noord-Holland, Amsterdam en Alkmaar. Daar uh, huizen ze. Black Operator, die, band, die bestaat ook al inmiddels, uh, denk ik, zo'n tien jaar inmiddels. Revolution, een, uh, een beetje een protestsong, dat heb je uit de mond van Sander den Das zelf. Hoorde vertellen. Uh, twee weken terug was hij bij ons in de uitzending... om dat uh, te vertellen over deze single. En daar werd ook aangekondigd dat uh, er een EP in aantocht is van Black Operator. Dus er komt nog wat deze kant op. Er zat trouwens ook een clip bij. Dus uh, dat voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Nu, tijd voor Zemma. Uh, dat is een Amsterdamse band, maar zij zelf uh, schijnt van... Afkomsten zijn uit Azerbeidzjan. Daar komt zij vandaan, deze Zemma. Maar ze, uh, ja, ze bivakeren al een tijdje in Amsterdam en POM Grenade, en dat is dus een live versie. Eigenlijk hebben ze het alleen maar live opgenomen. Daar zit ook weer een clip bij. Maar ze hebben ook nog een geluidsbestand. Net als Samira, die uh, bijvoorbeeld men in de Late Night Show, was trouwens ook een uh, live versie, hebben zij dat dus ook. En dat nummer, dat ga je nu horen. POM Grenade van Zemma dus die muzikanten toch echt een schop onder hun kant geven, toch ook? Zijn er altijd van die hardleerste figuren die dan nog denken, hé, hey, we kunnen het nog wel even vrijdag bij 3 voor 12 Noord-Holland kwijt. Ja, ik ben alleen één ding vergeten, Peter van Haneghem, bij Stranger in Paradise. Ik heb ook nog een radioprogramma, hè? Dus op het moment dat jij dat mailt, heb het hij. Hey. Downloaden, die hand even opslaan en gelijk even laten draaien. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Stranger in Paradise met hun kerst single in Christmas. Ja, zo werkt dat. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Zemma en Pam Grenade. En dan zijn we nu toegekomen aan een wel heel lang nummer. Wat alles te maken heeft met Brakwater Festival, wat op 22 november wordt gehouden in Skatepark Haarlem. Eerst een van de, de optredende bands die het presteert om dan... Uh, ja, vind ik heel erg leuk. Maar ze grijpen gelijk meteen... Uh, meteen met, met tien vingers. Je geeft ze één hand en huppatee. Twee handen worden gelijk aangepakt. 13 Curse met een nummer van maar nu eens minuten. Teenage subsystem. Die ga je dus beluisteren voordat ik het gesprek laat horen met Saskia van der Giezen. Die onder meer met La Machida ook te zien is bij Brakwater. Ja, zo wordt het natuurlijk wel tien uur, maar goed, uh, dit was 13 Curves uit Haarlem. Er schijnt nog een band uh, te zijn die ook 13 Curves heet en die komt uit Amerika. Maar deze 13 Curves die zal te zien zijn op uh, zaterdag 22 november... Zeg ik het goed? Ja, volgens mij wel. Uh, zaterdag 22 november in Skatepark uh, in Haarlem. Want het is vandaag de 13e, en over negen dagen. Ja, dat is inderdaad een zaterdag. Uh, dan is er het Brakwaterfestival en daarvoor was ik in gesprek gegaan met Saskia van der Gissen. We kennen er van La Bashira. maar zij kan ook behoorlijk zelf aan de boom schudden als het gaat om uh, festivals en dat soort dingen om anderen de aandacht te brengen. En dat is Saskia van der Gissen. Hallo. Hoi. Hey. Hey. Want uh, er komt iets interessants aan. Uh, zeker uh, waar wij vandaan uitzenden, namelijk uit Zandvoort. En het uh, brak water dat uh, gaat plaatsvinden in Haarlem. Ja, klopt. Ja. Skatepark. Ja, uh, wat, wat kun je over brak water vertellen? Wat is het uh, voor een soort festival? Um, het is een alternatief uh, rockfestival. Uh, uh, met bands die wat meer in de experimentele of in de hoek zitten... Uh, dat zitten wij met La Machine natuurlijk ook. En uh, het is wel heel divers. Van Tempo, die is bijvoorbeeld... Uh, het ...beschrijft zichzelf als alt-country... Uh, ...of uh, uh, slowcore. Um, heel atmosferisch ook. Denk aan de timmerstiks en zo. Ja. En Kombo Kazan die, uh, zit meer in de matroek. Martin um, Curve maakt hele mooie instrumentale nummers. En dan gaan een aantal leden van de band ook nog een... Uh, een uh, Nirvana-tribute neerzetten met uh, beekkantjes van de band. Mm -hmm. uh, meer vooral van de nummers, zeg maar. Ze is ook heel hard mee bezig geweest. Dus, uh, ja. Ja. Wij gaan natuurlijk spelen met Labashira. Ja, uh, even, want je noemt dat er ook hier en daar wat, wat materiaal is wat al uitgebracht is. Maar ik neem aan dat uh, ook een, de bands of de acts die er staan authentiek materiaal spelen. Ja, absoluut. En uh, in het geval van La Bouchere hebben wij een 24 een album uitgebracht, 2 Maar we zijn echt hard bezig met een nieuw album. Ja. En we zijn eigenlijk proberen we nu nog deze week iets nieuws af te hebben voor het festival. Ah, dat vinden we leuk. Dus, dus uh, we gaan ook heel ah, veel nieuwe nummers in. Nou, op het moment dat we dit opnemen is het dinsdag 11 november. En als we het uitzenden is het donderdag 13 november. Dus we zijn er in ieder geval redelijk op tijd bij. Want het is op zaterdag, hè, dit uh, festival. Ja, ja, 20 november zijn. ja hoe, zijn, uh, hoe zijn jullie op dat uh, idee gekomen, dat uh, Brakwaterfestival? Het festival wordt georganiseerd um, door de mensen van 13 Curves, maar dat zijn uh, goede vrienden van ons, maar van de bandleden hebben we ook bij La Labashira een tijd mee gedaan. Mm. Uh, en zij nodigen ons daarvoor uit. En uh, ja, ik vind het altijd heel erg leuk als een festival organiseren in een meer persoonlijke sfeer. Dat is ook gewoon een gewoon leuk feestje. Wordt. Ja, uh, uh, voldoet het uh, skatepark dan daar wel aan? Want ik weet dat, dat het ergens in de Waardepolder van Haarlem uh, ligt. Ja, het schijnt een heel leuke plek te zijn. Ik ben er zelf nog niet geweest. Uh, het is in het café en dat is ook een hele grote ruimte, met begrijp. Ja. Dus ja, het, het ziet op de foto's ook heel leuk uit. Volgens mij is het een vrij nieuw, uh, nieuw podium in uh, Haarlem. Ja, dat wordt al een uh, tijdje gebruikt hoor. Want de, hunk, uh, de hunkjes uh, van deze wereld die hebben daar al eens een keer het een en ander gedaan. Uh, okay. Dus ja, dus, <laughs> dus het, is niet, ja is... het is niet onbekend in ieder geval. Nou, dat is eigenlijk beter dus. <laughs> nou, uh, maar uh, ja, uh, dat, dat leent zich uh, er wel voor, uh, festival. Maar het is ook uh, vrij laat in het jaar. Maar het uh, speelt zich natuurlijk binnenaf. Ja, ik denk dat het juist goed is, want uh, in, de, in, de, in de zomer zijn mensen op vakantie of op de grote festivals. En dit is natuurlijk een meer intiem festival, zou je kunnen zeggen. Ja, uh, uh, waar mikken jullie, jullie op? Of wat voor publiek uh, mikken jullie op? Ik denk gewoon voor iedereen die zin heeft in... Uh... Goede muziek en een avond uit en de toegangsprijs is ook heel, uh, heel uh, toegankelijk, zal ik maar zeggen. Laag toegangsprijs. Ja. Dus uh, ja, ja, gewoon uh, mensen die zin hebben in uh, bands kijken ook, hè. Ja, je hoeft uh, niet uh, je skateboard mee te nemen om uh, binnen te komen in ieder geval. Nee, nee. Ik weet niet of die, zaal, die ruimte open is, nee. Nee. Uh, nou, even voor, voor de mensen die dat willen gaan doen. Want het is, uh, denk ik, uh, als ik het zo beluister, een behoorlijk avondvullend uh, programma. Ja, klopt. De eerste bed speelt al om half acht. Ja. Tot hoe laat gaat het door? Uh, als het goed is tot twaalf uur. Ja. Ja, ja. Uh, en en, en wat, uh, nou ja, we hebben al een beetje de line-up doorgenomen. Maar er is er, is, wat is er nog meer te vertellen over Brakwater? Persoonlijk zou ik dat niet weten. Omdat ik natuurlijk gewoon de promotie bezig ben. en niet uh, uh, de ruimte geboekt heb en zo. Ja. Uh, dus voor zover ik weet is het vooral een muziekfestival. Uh, ja, uh, multidisciplinair, uh, dat, uh, het is, dus, uh, ja, jij weet het natuurlijk ook niet, uh, muziek is het uh, meer. Ja, het is muziek en uh, multi-instrumentaal kun je beter zeggen. Ik ben, en daar ben natuurlijk ook violist, naast een ja, de van de band. Laat, ik, laat ik het anders zeggen, maar zitten er ook overeenkomsten tussen, tussen jullie uh, en, uh, nou laten we even jullie band dan even als voorbeeld nemen, Labasida, uh, maar zitten er ook, ook overeenkomsten tussen, uh, tussen wat jullie doen en die andere bands? Absoluut, want ik, ja, ik denk uh, dat daar ook de bands op uitgekozen zijn. Van het moet moeten mensen het organiseren, aanspreken en uh, ik denk dat er voor landschap zit in heel veel creativiteit in de muziek. heel erg uh, dat mensen gewoon echt maken wat ze leuk vinden om te maken en uh, daarin ook echt proberen uh, de grenzen op te zoeken, dus meer experimenteel. Um, ja, dat en uh, ook ook. Uh, niet commerciële muziek, zal ik maar zeggen. Ja, uh, wanneer is een festival als Brakwater geslaagd? Ik denk dat het alleen maar geslaagd kan worden als ik naar de lijn op uh, kijk. Want er komen sowieso, worden leuk. En, maar voor mij is het wel uh, fijn als, als er in ieder geval mannen op afkomen of zo. Dat zou wel top zijn. Ja, als mensen nou uh, wat meer willen vinden over uh, dat uh, festival, wat uh, kunnen ze dan het beste doen? zoeken boeken op uh, Brakwater op um, Instagram en op Facebook. Uh, daar zijn pagina's aangemaakt. Ze kunnen natuurlijk ook naar de sites van de bands gaan. Mm. We hebben met Abishida hebben we ook uh, Brakwater op de website staan. En bij, bij van wie dingen als Bands in Town en zo. Dus uh, het staat ook bij Visit Harlem, de website. Ja, dus er zijn allerlei kanalen om dit uh, festival te kunnen vinden. Ja, absoluut. Ja, uh, heeft, uh, heeft een, uh, ja, Heeft deze streek zo'n festival als deze nodig? En wat bedoel je met nodig? Nou ja, nodig in de zin van is het een, uh, een aanvulling. Want we hebben natuurlijk wel wat festivals in, uh, in, in deze omgeving. Uh, wat maakt uh, dit zo anders? Nou, ik denk het kleinschalige juist. Ja? Persoonlijk houd ik heel erg van uh, kleinschalige festivals en shows. Uh, ja, dan kun je mensen ontmoeten en zo. En uh, heb je een bepaald soort sfeer die, uh, die uh, meer persoonlijk is. En dat was hem. Het uh, gesprek wat ik had met uh, Labashida, uh, tenminste Saskia van der Giezen... denk, er komt nog wat, maar er komt nog helemaal niks meer. Uh, dan ga ik uh, nog wat erover uh, vertellen, want... Als je dit wil doen... Het is voor een zeer schappelijk prijsje... Want uh, zoveel kost het niet. En je kunt die tickets, kun je tickets bestellen bij Bright. Dan moet je even naar de website uh, www.eventbrite.nl En als je daar dan in gaat tikken... Brakwater en Skatepark... Dan kom je er wel uit. Met uh, de aanschaf van die kaartjes. Nou, ik heb uh, nog iets van uh, een van die bands die optreedt. Dat is het Combo Quasam... Uh, met het nummer Aals. En dat uh, komt uit 2020. De single van The Sign of Leo. Want die is afgelopen week ook uitgekomen. Ik geloof ik zelfs op zaterdag. Zoals dus het lekker om om weer een afwijkende release te hebben dan alleen maar die vrijdag. Die wordt er soms helemaal gek van. Uh, maar The Sign of Leo heeft dit uitgebracht. En het nummer dat nummer heet Crazy Life. En eigenlijk is The Sign of Leo maar één persoon. En dat is Martin Erich. Maar in het echt heet hij Martin Postma dus, uh, en ik heb hem deze uh, dit jaar, heb ik hem uh, rond de Hemelvaart, heb ik hem gesproken dat Hemelvaartsweekend uh, voor het eerst. Toen uh, was hij hier, hier in de achtertuin uh, bij mij uh, in, uh, in Zandvoort. Ja, toen heb ik mijn kans even waargenomen om me ook gelijk even wat interview, uh, hè, om wat vragen te stellen. En daar heb ik een mooi audiobestand van gemaakt. En dat hebben we dus ook uitgezonden. Dat was een week later, geloof ik. Uh, uh, en het was ook nog best een hele mooie dag. En ik moest daarna naar, uh, hoe noemde we dat ook weer hier in Zandwoord, de wereldse smaak. Dat ook weer van het bekende. En daar kwam ook weer iemand die wij hier in deze studio hebben gehad. Namelijk Anouk Wolf. Die was daar ook nog te zien en te horen. Maar niet als Anouk Wolf, maar meer als een soortiment van entertainer. Omdat zij toevallig dan... Ja, hoe had ze dat ook weer De um, uh, headliner had uh, gewonnen. Maar goed, uh, ik dwaal weer af. Want het heeft uh, te maken met uh, The Sign of Leo. De voorhoorde je Combo Quasam met Ails. Uh, en dat uh, is een nummer uit uh, 2020. Uh, er is nog uh, meer dan uh, wat ik uh, moet uh, laten horen. Want er ligt een hele waslijst. Uh, Diston is ook uh, een van de singles. Die uh, deze week uh, binnenrolde in uh, de mailbak. Uh, van alt -M in dit geval. En dat nummer dat heet too close for comfort. Liefde wordt voelen, voelen wordt vliegen en vliegen Nog te lang, ik zal jij herkennen als ik kijk langs hier en Dat was Scout met uh, De Nacht roept haar naam. Ik uh, heb het album van Scout een beetje af uh, luisteren. Maar er zitten toch uh, best wel uh, interessante dingen in. Als het gaat om ja, uh, moderne manier van nou, uh, een, een beetje zwelgend en zwierend. Maar ook uh, in zelfbeklag en noem maar op. Uh, maar hij heeft dat toch verduiveld goed gedaan. En uh, dit uh, is het bewijs daarvan. De Nacht roept haar naam. Uh, van het album Rosalie, uh, dat, heeft, uh, ja, dat heeft hij uitgebracht. Uh, het is een debuutalbum. Hij heeft al twee uh, EP's uitgebracht. Waarvan vorig jaar geloof ik uh, er ook nog één. Maar dit jaar uh, is het dan nu toch echt tijd om het album uit te gaan brengen. Hij heeft die ook met Rokende Gimpen gedaan. Ja, dat, uh, dat moeten we tegenwoordig maar een beetje voor lief nemen met die muzikanten. Maar ik ben er af en toe als redacteur van 3 van 12 Noord-Holland nooit echt blij mee. Maar goed, we gaan gauw door. We hebben er nog eentje. En dat was de heer PM Bond van Dandelion. Maar dit is ook echt Dandelion zelf. Uh, waarin uh, de heer Bond ook uh, te horen is. Uh, bovendien zal hij binnenkort ook wel weer actief uh, zijn. Want hij maakt ook deel uit van de begeleidingsband van Jorik van Noorden. En volgende maand uh, wordt, die, wordt dat album gepresenteerd in de patronaat in Haarlem. En buiten dat uh, is hij zelf ook een begnadigd muzikus. Nou, over de ene bond naar de andere bond. Want uh, hij heeft ook nog een oude broer. En het is weer zo'n dag dat ik hem weer toch even moet laten horen weer. Het epische nummer uit 2012. Ik zei het al, want we hebben er nog eentje. En dat is deze. Alaska met Never Cry Wolf van Actors and Liars. Tot volgende week. En dan hebben we hier Wolfgang in de studio. Never steal the pennies from any dead man's eyes For love, tied to the rules of truth I'm a wolf, thank God I'm tied to rules truth